Victor met het NOS Door een windhoos is op een camping in een Nederlandse vrouw omgekomen. Dat meldde Franse media. Een Belg en vijf andere Nederlandse raakten gewond onder wie het tweejarige zoontje van het slachtoffer. De vrouw kampeerde op een camping in Trepp, ten oosten van Lyon. Door de windhoos viel een boom op haar tent, zoals op slag dood. Haar zoontje werd met een helikopter naar een ziekenhuis in Lyon gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar. Op de camping kamperen ruim 500 toeristen, vooral Nederlanders en Belgen. Steve Jobs is per direct weg als topman bij Apple. Hij schrijft in een verklaring dat hij zijn taken niet meer kan uitvoeren. De 56-jarige Jobs kampt al lang met gezondheidsproblemen en was sinds januari met verlof. Hij blijft aan Apple verbonden als voorzitter van de Raad van Toezicht. Steve Jobs was de grote man achter successen als de iPods en de iPhone. De opstandelingen in Libië hebben de afgelopen dagen hulp gekregen van grondtroepen van enkele NAVO-landen. Functionaris van de NAVO zei tegen CNN dat commando's uit onder meer Frankrijk en Groot-Brittannië geholpen hebben... met het trainen van opstandelingen en met advies en inlichtingen. De NAVO handhaaft sinds maart het vliegverbod boven Libië en ziet toe op het wapenembargo. Bank verzekeraar SNS Reaal heeft in het eerste half jaar een netto winst geboekt van 44 miljoen euro. Vorig jaar was dat nog 15 miljoen. Het bedrijf heeft 6 miljoen moeten afschrijven op Griekse staatsobligaties. En was 4 miljoen kwijt aan het depositogarantiestelsel van de failliete DSB-bank.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 Het weer vanochtend nog vrij zonnig, vanmiddag enkele buien in het oosten, eh, ook met onweer. Temperatuur 21 graden aan zee en een gaat op 25 in het oosten. Morgen bewolkt en enkele stevige regen en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het... Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam, bij Amersfoort Noord 2 en verderop 3 kilometer bij de Afrit Bunschoten. A4 richting Amsterdam, bij Soeterbouredorp 2 en op de andere rijband staat 3 kilometer. A9, maar richting Amselveen, tussen de knooppunten Rotterpolderpijn en Raasdorp, 4 kilometer. En op de A12 in de richting Den Haag bij Zoetermeer, 2 en voor Den Haag Malieveld, 3 kilometer. A15 in de richting Europort bij Rotterdam Schouwloos nog 2 kilometer. En de A20 naar Gouda bij Rotterdam Centrum, 4 en richting Hoek van Holland, 2 kilometer bij Rotterdam Krooswijk. A28 in de richting Utrecht, 3 kilometer bij Leusden. En op de A29 in de richting Rotterdam, 2 kilometer. Voor Plein. A44 was naar richting Amsterdam, tussen Barmont en Knolpentburgerveen nog 5 kilometer na een ongeluk. Wel zijn inmiddels de rijstroken weer vrij. En op de A44 richting Den Haag, staat voor Wasnaar 2 kilometer. Tot zover de verkeerszin.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, Zon. zee, Zandvoort, een zomerhit. ZFM, dit is de zomer van ZFM, met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. de zee, zee, zee, in een rukkerbootje met z'n twee, twee, twee. En mijn hart zal nooit meer zijn, bij mijn Goedemorgen, Zandvoort van 20 augustus. Uh, wij zijn Kort Draaier en Benno Veugen live vanuit de studio hier aan het uh, gasthuisplein. En wij gaan verder praten met m, degene de, m, wie we het eerste uur hebben afgesloten. En dat is Edwin Verboekend van Stuifstuif Verhalen. 50 jaar bestaat het en aanstaande maandag, Edwin, dan gaat het allemaal beginnen. Eindelijk. He, he. Daar hebben we heel lange tijd uh, naartoe geleefd. Uh, met name de laatste twee weken dat, het, uh, dat we eigenlijk een uh, groen licht hebben gekregen. Een maand van tevoren uh, te horen gekregen dat de subsidiekraam was dichtgedraaid. Dus ja, dan moet je eigenlijk binnen, het, ja, binnen die maand, dat het ook vanaf, vanaf het punt tot de start... Ja, nee, dat, dat, dat was een drama weg. En, uh, maar goed, gelukkig is dat uh, helemaal goed gekomen door de sponsoren. En uh, ja, nou goed, ik ben dus coördinator van sport en spel uh, afdeling. En uh, we hebben daar gigantische leuke dingen gaan we daar uh, doen. Het is heel erg verrassend. En uh, ja, nou ja, goed. als we kijken naar vorig jaar, hebben we 4600 uh, kinderen gekregen in de, de afgelopen twee weken. 4600? Uh, ja, dat zijn er heel veel. Okay. <laughs> je zit er al, je, uh, Roy zit altijd met een tellertje aan de zijkant. Dus die, <laughs> Onze eigen technicus Roy al dan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zij, hij is zo technisch met dat kinderentellen ook. Ja. En, uh, <laughs> dus dat gaat helemaal goed komen. Dus ik hoop dat die, uh, dat die teller gewoon eigenlijk weer uh, nog hoger gaat komen. En ja. zeker met de Lustrum, dus uh, ik ben heel benieuwd. En jullie zijn natuurlijk van oorspronkelijke een Haarlemse organisatie, maar Zandvoorters kunnen natuurlijk gewoon daar naartoe komen. Ja, graag zelfs. En, en, en uh, heel Zandvoort graag. En uh, omringende gemeente en alles. Uh, ja, nee, jullie zijn hartstikke, uh, hartstikke, uh, hartstikke, ja, hartstikke welkom. Hele goede vraag, want ja, ze zullen wel welkom zijn, maar dan weten ze nog niet waar. Het uh, evenement wordt gehouden in het uh, NOL-Hoold. Uh, nol zo de nol no. <laughs> Gewoon een sporthal, toch? Maar ja, het is, het is een sporthal, maar nee. wie, wie komt op deze naam? Een uh, nol Houtkamp sporthal Het uh, begint op uh, 22 augustus, dus aankomende maandag tot en met 2 september. En dat valt op een uh, vrijdag. Twee weken lang, van 10 tot 6. 4, uh, sorry. Uh, de leeftijd uh, is van 4 tot 12 jaar. Nou ja, als dus ben je 13 en uh, je denkt van: nou ja, ik vind toch al die spelletjes nog leuk. Ben je nog van altijd al hartelijk welkom. Ben je 3? Ja, uh, kan je nog steeds met papa en mama meegaan? Uh, Mogen die wel naar binnen dan? Ik, ik vind het prima. Ze oh, nee. <laughs> gaan meteen naar de bar gaan? Mogen niet meedoen? <laughs> <laughs> ja, het wordt wat lastiger. We kijken meestal in de naad wel van qua lengte en. Uh, en ja, bedoel... <laughs> Ik zal even opnoemen wat hier allemaal staat, wat je daar kunt doen. Graag. En uh, dat zijn zeer coole springkussens. Nou, dat is dus net uh, al ge gehoord hoe dat dan toch nog geregeld is. Uh, diverse sporten, waaronder voetbal. Mensen kunnen knutselen. Uh, Broodbakken, bakken, dus ook erg leuk. Kinderbingo, nou dat moet een succes zijn. Ja, ja, ja, bingo. De disco, nou dat is een toppertje natuurlijk. Hè, want we hoorden net al K3 en ik hoorde net een heel leuk verhaal over K3. Over een optreden wat de vrijwilligers doen uh, als K3 drie. de mannelijke, nou, hè? De karaoke shows dat is natuurlijk ook erg leuk. Een soort playback-show is dat dan. Ja, Edwin, e e is dat heel populair bij de kinderen, de karaoke? Uh, ja, het, het, het verrassend. En, uh, en niet alleen de karaoke. Uh, van, ja, ze denken van, nou goed, de karaoke, dus moeten we zingen. Maar er zijn ook meisjes die denken van, ja, ja goed, laat die karaoke maar vallen. Uh, speel muziek af. Ik ga gewoon turn oefeningen doen. Ja. Ik ga gewoon lekker flinkendansen. Het ja, is wel een heel, het is heel apart. Maar ik Ik vind het wel grappig hoe de creativiteit van de kinderen... Ja. op dat moment loskomt. Ja, ja, ja. En, uh, we staan daar niet heel verrassend over. Maar de meesten proberen daar wel uh, een draai aan te geven. Um, goed, je hoeft geen oordopjes mee te nemen... Maar het is gigantisch leuk om dan zo zo op te kijken hoe creatief de kinderen zijn daarmee. Dus, uh, ja. Ja. dus bij die disco en die karaoke shows er zijn voornamelijk de, de meisjes en uh, de jongens zitten in het andere halletje waar ja, je computerspelletjes kan absoluut, spelen. Absoluut ja. <laughs> nou en dan heb je ook nog de, de skelterrace, nou, ja. dat is ook meer een jongensactiviteit, ja. soms voor meisjes, maar ik denk toch voornamelijk jongens die dat dan erg leuk vinden. Ja, precies. Op tegen elkaar aanrijden. Ja, ja, ja. Ja, nou. Kijk bij de skelters, dan moeten natuurlijk de, de zandvatse jeugd daarin uitspringen en die worden allemaal met een klein race bloed geboren. Ja, ja. Ja, dat is meestal met een motortje. Dit is denk ik zonder motortje. Oh ja, ja. Motors dat... uh, zijn inderdaad de, de benen. Ja. ja. Nou, volgens <laughs> kunnen de kinderen zich uh, laten sminken. Als ja. uh, als als als clown, uh, als clown, of als k uh, kadri. Uh, kadri. <laughs> <laughs> en er is, uh, ja, ik denk ook dit is een activiteit niet echt voor jongens. De kookworkshops. <laughs> ja. Nou, op <Klopt> dat. <laughs> Koekjes gaan altijd wel in. Koekjes. Maar, ja. Top te worden moet je toch jong beginnen. Ja. Ja, je ziet toch, eigenlijk oh, weinig he? vrouwelijke topcooks Je Dat zie je niet zelf. Nee. Daarom. Jamie is erg populair. Ja. Ja, zie je. Ja. Er is dus toch een beetje een, een, een draai aan te gaan, aan te gooien. Ja. Dus, uh, ja. Nou, ik Komt denk uit? dat uh, als je dit dan hoort, dat, uh, dat, dat die ouders dan denken van nou, we gaan mijn kind maar even wegbrengen. Want er zit vast wel wat bij wat ze leuk vinden. Ja, zo, zelfs als kinderen, zelfs als ja. ouders doen mee. Ja. Nou, de kosten. Wat kost het voor, uh, voor een dag om daar naartoe te gaan? De basiskaartjes, uh, we hebben eigenlijk een, een tweetal kaartjes. Het basiskaartje kost uh, 2,50 euro. En daarvoor krijg je gewoon toegang tot zuiv Je kunt de hele dag sporten, uh, spelletjes doen, knutselen. Uh, je krijgt een glas limonade. Uh, ook broodjes bakken, dat kan je op, op dat kaartje zelf. Het is een bandje wat je krijgt. Uh, de ouders, de begeleiders, die uh, dus meegaan, nou, die kunnen gewoon op, op hetzelfde kaartje kunnen ze lekker ko koffie krijgen bij de bar. Dus, uh, dus eigenlijk is dat ook een beetje... Je, uh, dus hoewel geen eten mee te nemen, ze gaan er zelf een broodjes bakken en die gaan ze daarna opeten of zo. Ja, eigenlijk ja. is dat wel de bedoeling. Ja. Zin, ze kunnen natuurlijk wel de, de eten mee. Ik bedoel, ja, het, het is een droog broodje, dus als ze... <lacht> Ja, wat wil je nou vijftig ja. ja, precies. Nou, je kunt altijd, dames en heren, je kunt altijd nog goed beleg meenemen. Als het toch een droog broodje is. Een hagelslag deelt heel makkelijk uit. Ja. Nou, voor 4 euro extra... Ik heb de vloer eten <laughs> ja, Precies muisjes, hè. <laughs> Gestampte muisjes. Uh, voor 4 euro extra kan je een funkaart kopen. Uh, nou, daar krijg je dus extra stoere sportactiviteit voor. Uh, wat, wat, wat duurdere uh, creatieve activiteiten. En waar moet je dan aan denken? Aan glas uh, serveren. Of, die, of glas uh, bootseren. Oh ja. Uh, nou, ja eigenlijk werken met wat, wat duurzame materialen uh, nou oké okay, de kookshop uh, workshop die inderdaad als laatste is genoemd in de activiteitenlijst die valt inderdaad ook onder de fun uh, card shop ja want anders krijg je dan eigenlijk weer uh, op een dag zeg maar 400 kinderen aan, aan de keuken met twee werkvrijwilligers nou dat kan niet nee. <laughs> <laughs> niet te doen. Nee, nee, nee. Ja, dat bedoel, niet, niet als, als ze jong zijn en al heel snel grijze haren willen gaan krijgen. Of zeggen van, nou goed, de stoom komt uit ons oren. Ja, ja. Nou, dan, uh, nee. Dat wensen we hun uh, niet toe. Dus er is wel over nagedacht hoe je dat dan organisatorisch het beste kunt invullen. Ja, we zijn eigenlijk uh, vanaf maart al bezig. En wel met het, met het idee van, we hebben gewoon uh, groen licht en we kunnen gewoon ja. tot het einde doorgaan. Maar goed, we hebben een dilemma gehad uh, een maand geleden. Dus ja. we moesten inderdaad even wat korter in Dingen. Dankzij sponsoren. En je wil er nog graag één noemen. Eén opvallende. Ik, ja, een opvallende is, is, is, is een hoek uh, waar wij het eigenlijk helemaal niet hebben gezocht. Dat is uh, Prewonen. Dat is een wooncorporatie die bij ons uh, uh, zit. Um, het is een soort wederzijdse evenementorganisatie die wij uh, zijn aangegaan met de stuif. En de wederzijdse organisatie is, is, zij hebben namelijk ook een, een snuffelmarkt, een braderie in de Vondelwijk, de Roskampstraat in Haarlem. En die valt net tussen de eerste en de tweede week op een zondag 28 augustus uh, in die weken. Uh, daar wordt ook gebruik van gemaakt van uh, een, een springkussen, gratis popcorn voor de kinderen... Uh, medewerkers die ook vanuit de stuif komen, die gaan dus ook meewerken aan, uh, aan deze wisselwerking, zeg maar. En, uh, ja, En ja, ik hoop dat ook de mensen, uh, als ze zeggen, toch die zondag ook nog, nog niks even te doen. En ze zeggen van, nou ja, goed, die stuif is zo goed bevallen. We gaan nog even lekker snuffelen op de markt. We hebben dus een braderie in de Vondelwijk in de, bij de Roskomstraat in um, Haarlem-Noord. En uh, op zondag 28 augustus. Van 10 tot uh, 4. Hartstikke leuk. Ja, en daar moet ik nog even prewonen. Hartstikke bedankt voor jullie inzet. En, en zeker voor, uh, voor wat jullie op korte termijn voor ons hebben kunnen regelen. Ja. Oké, okay, nou, bij deze dan. Um, en de, de, op, website. Oh, de website. De website. De website. Ja, ja, ja. ja, ja, heet ja de ja. Stuif, stuif, uh, is heeft inderdaad een website. Dat is dus www.stuifstuif.nl uh, Met een streepje in het midden. Met een streepje in het midden. U kunt het ook zelfs streepje doen... ...en dan komt hij automatisch toch nog op de, dezelfde goede website... Uh, nou, zoals ik zei... Uh, nol, uh, houtkamp, uh, Sporthal... Uh, 22 augustus tot 2 september... Van 10 tot 4... Uh, kinderen van 4 tot 12 jaar zijn welkom... Begeleiders, ouders... Kom lekker mee... Het uh, is goed dat je erbij zei... Want ik dacht altijd dat die kinderen gewoon naar binnen werden geduwd... Een dag... Uh, ja, uh, ja, uh, een soort van kinderopvang... Uh, ja. en, dan, uh, en dan aan het eind van de dag... Dat dan komt dan komen ze toch op, voor of niet? Ja, dat komt zeker voor. Ja, ja. Ja, ja. Nou, dat is in principe ook mogelijk... Uh, uh, maar dan, ja, dan kijk je toch een beetje naar de leeftijd van, of je uh, van het kind, van zijn ze zelf zelfstandig genoeg ja. om, uh, om alleen te kunnen zonder uh, de ouders erbij. Dus maar goed, dat, uh, dat laten we lekker aan de ouders zelf over. Als ze zeggen van nou, we willen de tussentijd nog even boodschappen doen? <laughs> ja. ja. <laughs> Het is per slot van Rekia ook nog voor vakantie. En ja, uh, zij denken ja. van, nou dat is mooi. <laughs> kunnen er eventjes uh, lekker, lekker fiteren en wij kunnen nog eventjes andere dingen doen. Dus het uh, okay. uh, gaat helemaal goed komen. Nou, wij, Cor en ik, die wensen jullie veel succes dit jaar. Ja, ja. dat gaat helemaal goed komen. En uh, dat het uh, maar weer druk bezocht mag worden. Ja, uh. we kijken er uit en uh, we staan uh, helemaal klaar voor, uh, voor alle luisteraars die, uh, ja, die, uh, die, uh, die gaan komen. Het is tenslotte, Cor, een halve eeuw ges Haarlemse geschiedenis. Halve. Uh, en daarom is het allemaal zo goed geregeld. Een half jaar, ja, ja. halve eeuw ervaring. Ja, half precies. Eeuw. Ja, dat is dat wel ervaring. Goed, uh, dankjewel Edwin Verboekend van Stuif Stuif Haarlem. En, uh, nou wat ik zei, veel succes en uh, graag tot de volgende keer. Ja, ja jullie ook. En uh, dankjewel luisteraars. Ja, oké. Okay. Goed, terug naar muziek. I need to stay Het is 10 minuten voor half 12. Welkom bij het programma Goedemorgen Zandvoort. Aan tafel is aangeschoven Johan Berenpoot. ...van de stichting Classic Concerts. Welkom, Johan. Ja, goedemorgen. Classic Concerts, dat begint onderhand een, een beetje een merknaam te worden. Het staat voor een ja. solide organisatie. En als je dat dan hoort, dan denk je van... ...nou, dat zal goed in elkaar steken. Wat gaan ze nu doen? En wat gaan ze deze keer doen? Oh, wat gaan we deze keer doen? Ja, nou, een van onze twaalf maandelijkse concerten is aan de beurt. En, en dat wordt een programma wat helemaal in het teken van... De opera staat. Van de opera. Ja. We krijgen een, uh, een hele bekende... Uh... Sopraan, diepe groetjes. Zal niet iedereen iets zeggen. Maar ze heeft al heel lang les bij uh, Christine Deutekom. En dat is oh. waarschijnlijk voor mensen die iets van opera af weten. Een, een ik weet er weinig van, maar ja, die, die is echt wereldberoemd geweest. Maar uh, is er eigenlijk, naar mijn mening, jammer genoeg te vroeg mee gestopt. Omdat ze dat reizen niet meer aankonden. Ze vloog de hele wereld over. Zwaar leven, maar ze geeft les. En deze Wiepke Groetjes, die is al jaren bij haar. Als leerling, want je blijft ook, al ben je heel goed en ze is heel goed, je blijft toch studeren, je blijft leren, want uh, het is nooit klaar. En nooit uh, uitontwikkeld. Nee, precies. Ja. En zij brengt dan twee uh, mensen mee waar zij op dit moment weer les aan geeft. Oh, wat leuk. Een tenor en een bariton. En dan wordt dat allemaal begeleid door een pianist. En ik moet zeggen, dat programma, dat is... Een razend populair programma, want alle grote bekende aria's die we uit de opera wereld kennen die komen aan bod. Ja. Dan nou vraag ik me wel eens af, hè? Van, uh, classic Concerts bestaat dit jaar hoeveel jaar? Uh, elf jaar. Maar elf vorig jaar. jaar hebben we ons tien jaar bestaan gefierd, ja. Ja. ja. Maar hoe is dat nou allemaal precies eigenlijk gelopen met het ontstaan van dat Classic Concerts? Ja, um, dat is dus uh, geweest met uh, Carmina Burana. Dat kan men zich misschien nog herinneren. Dat was een heel groot gebeuren op de Boulevard. Ja. Met alle risico's van dien. En dat werd georganiseerd door uh, Peter Tromp. Die natuurlijk al heel veel zaken in Zandvoort uh, georganiseerd heeft. En Toos Bergen. En um, dat was een, in zover een, een succes dat men uitstekend aan het weg heeft getimmerd. En prachtig alles opgezet. Alleen, het was takkenweer. Niet ja. zo slecht als van de week in België, maar wel met heel veel wind en heel veel regen. En dat heeft een, een impact gehad op dat optreden. Maar... Daarna kwamen er toch allemaal complimenten over hoe het gedaan was. En dat is eigenlijk voor die twee reden geweest om Classic Concerts te beginnen. Dus de organisatie was uh, voor de herhaling prima. Ja. En is het vervolgens iedere maand al geweest vanaf het begin? Of? Ja, ja, ja, we hebben concerten En dat zijn niet de eerste de beste artiesten geweest die er waren. He, noem Janine Jansen, noem uh, Bibi Souliadi bijvoorbeeld. En dat hebben zij voortgezet tot op de dag van vandaag. En ik ben er een jaar of. ruim drie jaar geleden. bijgekomen. om het bestuur aan te vullen van twee naar drie. Ja. En als ik dan kijk van 11 jaar. Dit is het 11e jaar. Ja. En het is dus uh, 120, maar uh, zeg 125 concerten. Ja. inmiddels geweest. Ja. Ja. Dat is toch een vreselijke organisatie. om dat allemaal iedere keer weer voor te zetten. Hoe doen jullie dat toch? Ja. <laughs> nou, ik moet daar vooral complimenten aan Toos geven. We overleggen met z'n drieën wat we willen gaan doen en wie we willen uitnodigen. We krijgen, we hebben inmiddels een goede naam in Nederland, dus we krijgen ook veel aanbiedingen van artiesten, die hebben gehoord dat het bij ons allemaal zo goed geregeld is en die bieden zich dan aan van ik wil ook wel eens een keer bij jullie optreden. Dat maakt het voor ons al een stuk makkelijker. Ja. Ja. En de eerste vraag is dan, stuur maar eens een cd'tje van jezelf op, ja. of het zijn mensen die we toch al uit hoofden van wat dan ook kennen. He, die je bijvoorbeeld wel eens in de matthäus persoon hebt horen zingen en je weet dat ze kwaliteit hebben, nou ja, en dan wordt het verder een kwestie van onderhandelen, want ze moeten wel betaald worden, want wij hebben over het algemeen alleen maar professionals. Ja. En uh, dat is altijd in de kerk, heb ik begrepen. In de protestantse kerk. protestantse ja, kerk. Ja, absoluut. En um, de, de toegang daarvoor? Ja, die was altijd gratis. En ja. Dat was onze trots. Ja. En dat is ook geweest tot en met het afgelopen jaar, 2010. Maar we hebben te horen gekregen van de gemeente. Ja, het is een verhaal wat je overal hoort. De subsidie staat naar beneden. Ja. En uh, wij kregen van de gemeente altijd 15.000 euro voor dat hele seizoen. En... Uh, daar konden we mee uit en daardoor konden we de toegang gratis houden, maar uh, ja, die subsidie gaat volgend jaar met uh, een derde naar beneden, dan gaat 5.000 euro af. Het jaar daarop, 2013, gaat er nog eens 5.000 euro af en voorlopig is het zo dat de resterende 5.000 euro, die blijft dan nog... Als subsidie staan. Maar ja, we zijn dan toch wel... ...twee derde van onze subsidie kwijt. Ja, dat hangt erin. En dat heeft ons genoodzaakt om dit jaar... Het eerst een toegangsprijs vast te stellen voor die concerten. Die hebben we laag gehouden, 5 euro. <laughs> 5 euro. En ik moet zeggen. Kort dat... een biertje in de <laughs> Ja, maar daar valt ook <laughs> niemand over. Nee. Zelfs is het zo dat als wij bijvoorbeeld een, een jeugdorkest uit Haarlem hebben. die brengen natuurlijk veel ouders, grootouders. Uh, andere familie mee. en die moeten dan dat kaartje kopen voor 5 euro. Die zeggen: Goh, maar zijn jullie goedkoop? Ja. Hoe kunnen jullie dat ervoor doen? Ja, ja dat is wel een bij andere concerten, ja, is dat een stuk duurder. Nou ja, je hebt bijvoorbeeld uh, Bloemendaal organiseert regelmatig een, op zondagochtend een concert in de hal van het gemeentehuis dus daar kunnen niet zo vredelijk van mensen natuurlijk in <coughs> ja, daar moet je 15 euro voor betalen ja en bij, geen subsidie <laughs> Nou, dat zou best kunnen dat die geen subsidie ja. uh, misschien dat alleen maar het gemeentehuis daar, daarvoor beschikbaar gesteld wordt dat weet ik niet ja. Deze keer is het uh, een, een interessant opera programma. Ja, zeer de variatie. Want we ja. hebben natuurlijk ook uh, classic concerts met uh, alleen instrumenten. Dit is dus met zang erbij. Ja. ja. En uh, zij, zij heeft haar sporen inmiddels verdiend. Ja, duidelijk ja. Duidelijk. En dat programma, ja, dat, dat gaat van uh, van uh, de.. de... De Tosca met de bekende aria's daar, de La Traviata, de, de duet van de er zit erin. De Habanera uit Carmen. Uh, er worden drie nummers gebracht uit Poggi en Bes. Uh, Summertime onder andere, wat ook vrij algemeen toch bekend is. En uh, ja, het is uh, een, paar, een paar operette melodieën zitten erbij het uh, land is Leschelns. Daarin is mijn kans is het. Bijvoorbeeld. Ja. <laughs> Hebben jullie er wel eens over nagedacht om het, uh, dat soort concerten te registreren? het zij op uh, beeld en geluid of het zij alleen op geluid? Doen jullie dat eigenlijk? Mm, dat doen wij zelf in ieder geval niet. Het wordt af en toe wel eens gevraagd of het mag, bijvoorbeeld ja? van optredende artiesten die graag bijvoorbeeld een video-opname willen hebben, die brengen dan iemand mee met de filmcamera en daar geven wij over het algemeen uh, toestemming natuurlijk voor dat dat geregistreerd wordt maar verder doen we daar niets mee, ook niet commercieel ofzo Ja, <lacht> ik zou me kunnen, zou kunnen bedenken dat als jullie inderdaad uh, een aantal bekende artiesten hebben, die dus een heel mooi optreden geven. Het is natuurlijk allemaal mooi, maar sommige springen er misschien wat uit. Dat je dat dan op een uh, dvd of een cd zet en dat je dat kan verkopen om vervolgens de concerten weer te uh, bekostigen. Nou, het is, uh, het is een idee wat, uh, wat zeker uh, de moeite waard is om eens te bespreken. Ja, niet dat ik dat wil doen ofzo. Nee, nee, oké, okay, maar uh, wij zouden het ook moeten laten doen. Want ja. je begrijpt, we zijn maar met z'n drieën en je hebt toch die twaalf concerten en, dat is nog niet ter sprake geweest, Eén keer per jaar hebben we dan ook nog wat wij noemen de, onze grote productie. Ja. En die is dit jaar weer heel interessant. Want de Maastrichter Staar komen weer terug naar Zandvoort. Oh. Nou, die zijn hier twee jaar geleden geweest en er was enorm veel belangstelling voor uitverkochte kerk. En dat is overigens in de andere kerk die we hebben, de Agatha kerk, de katholieke kerk. Want daar kunnen meer mensen in. En die heeft ook een groot altaar wat meteen als podium kan dienen. Ja. En daar vragen we dus 20 euro entree voor. Want ja, deze mensen die kosten een heleboel geld. En dat is een, uh, een concert met een, uh, met een budget van alleen al 15.000 euro. Dus ja, daar moet, uh, daar moet het tegenover staan. Ja. Maar dit jaar, 20 november, op zondag hebben we weer de Maastrichters daar. Nou, ik denk dat mijn schoonmoeder wel wil. Nou, goed zo. Ze is van harte welkom. <laughs> <laughs> Laat ze de rest van de meneer ook mee nemen. Ja, ja, ja. Nog even voor de, voor de luisteraars. Um, deze concerts optreden is uh, precies wanneer? Het is morgen. morgen. Op, op, altijd op zondag. En het begint altijd om drie uur. En de kerk gaat open om half drie. Dan kan we rustig een plekje zoeken. En um, om drie uur gaat het los. En dan hebben we een programma van ongeveer twee keer drie kwartier. Met een pauze van twintig minuten. En... Uh, nou, dat, uh, daar kijk ik echt al naar uit. Want ik ben van huis uit met de opera thuis opgevoed. Dus ja. het is voor mij een zeer aansprekend programma. En ik hoop voor veel andere mensen ook. Nou, ik hoop dat het uh, helemaal vol zit met jullie morgen. Dankjewel. En uh, dat verdienen jullie, want de organisatie die, uh, is, is echt de moeite waard uh, om beloond te worden. Wij doen ons best. Ja. In ieder geval bedankt voor je komst. Oké, okay, graag gedaan. En uh, hopen we in de toekomst nog van vaker uh, te horen daarover. Wat zo. Oké, okay, dankjewel. was kor. dat was uit de opera Carmen, en dat was dan uh, CD 2, track 2 <laughs> Nou dat is wel heel sumier. Uh, maar goed, maakt niet uit, meer klassiek dames en heren, bij uh, collega Albert-Jan Vos in zijn klassieke radioprogramma hier op ZFM uh, Zandvoort en wanneer dat is, dat kunt u terugvinden op uh, onze eigen website zfmzandvoort.nl Even kijken, onze volgende gast, die komt net op zijn Zoligje aanskuren. Eh, want we gaan het met Arlan Bergen hebben over, natuurlijk de Solex race. Volgende week zaterdag gaat dat allemaal gebeuren. En eh, hij moet hem natuurlijk op slot zetten. O, officieel gestolen. Zoliksverhuurzandverl. <lacht> ja, dat, dat heb je ook al gehoord hier in het dorp. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar zij zal niet gestalte worden denk ik. Want ik voel mij als je een beetje hard loopt hij in. <lacht> ja, dat is waar. Ja. Je kan uh, met de Soliks. Nou, uh, is, is Arlan uh, even plas of zo? Wat, uh, hey. <lacht> misschien nog handig dat hij aan, aan de microfoon komt, want dan kunnen we in ieder geval allemaal verstaan. Goed, het is een uh, een, een ja het is eigenlijk hey. een, een terugkerend gebeuren. Het, uh, het Soliks gebeuren. En uh, Arlan ga lekker zitten. Hallo, uh, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is altijd... Uh, je hebt druk druk hè, als ondernemer. Zo is het. <laughs> um, hoeveelste keer is dit nu in, in, in Zandvoort, Arlen? Nou, in Zandvoort weet ik niet. Maar het zesde keer uh, dat wij het organiseren. Oké. Okay. Dus maar het is natuurlijk al uh, eigenlijk een traditie van oudsher. En hoe vaak die het hebben georganiseerd, dat weet ik niet. Nou ja. Maar het is toch ook een tijd weg geweest, hè? Ja, heel lang. Ja. Uh, maar moet ik even rekenen. Ik was uh, 15. 15. Ja. Nou, zeker 20 jaar weg geweest. Oh, kijk eens aan. Nou, dus uh, nu weer dus terug in, in Zandvoort. Uh, en en volgende week zaterdag. En dit is ja er is ook een bakfietsenrace. Uh, maar dat is een hele andere or organisatie. Hè? Ja, daar bemoei ik me helemaal niet mee. Nee, gelijk. Maar, he, je, je toch ik druk weet nog? er wel iets over te vertellen hoor. Want ja. uh, kijk, er is een bakfietsrally. Uh, wij doen de, de Solex race uh, Wij is Ivo uh, Lemmens, uh, Mark Ras van Fietsenwinkel Verstegen. En uh, ik zelf. Zij de gek we doen die zonne uh, organiseren en uh, uh, we leggen een heel parcours aan, geluid, jurywagen, he, he, he, drang Tot centrum. De, de, de centrum Zandvoort. Ja. Het is net niet een rondje om de kerk, maar uh, zo noemen we het maar gekscherend. Ja, het is gewoon een rondje Haltestraat, kleine krocht, raadhuisplein, Zwaleweestraat uh, en uh, achterom of achterweg, weet ik hoe dat zaadje heet. Daar komen we weer de Altenstraat in en uh, dat is het, uh, het rondje. Het is een uh... zelfs wethouders deden mee. Ja, deden deed er mee. Ja. Totdat uh, de wethouder in de hek uh, werd gereden door de andere wethouder. En toen uh, hield het op. Ja, dat was van een andere partij. Ja, dat was uh, de VVD tegen PvdA. Oh, ja, ja, ja. O, dat, dat bijt elkaar. Ja. Dat, dat was botten. Dat was ja. ja. Oh, dus geen wethouders dit jaar? Ik heb nog geen aanmeldingen, maar okay. bij, deze. bij deze. Ik hoor het graag. ja Goed, nou, uh, was wel even om te lachen natuurlijk. Maar kijk, we leggen het hele parcours aan. Het is ja. zonde. Het kost echt duizenden euro's om het parcours aan te leggen met geluiddrang etc. Ja. En het is natuurlijk zonde voor, uh, voor anderhalf uurtje plezier uh, om het dan weer af te breken. En dat gebeurt nu al uh, drie jaar. We deden eerst in combinatie met de wieleronde. Ja. De wielenronde was uh, echt te duur om te organiseren. Dat kostte 30.000 euro. Zo. Uh, daar zijn we vanaf gehaakt. Zijn we alleen met de met Solex eens doorgegaan. En nu kregen we dit uh, een paar maanden geleden een verzoek. Is het leuk om de bakfietsen met jullie samen te koppelen? Toen zeiden wij nou, goud idee. Hartstikke leuk. Ja. Ja. Uh, daar zit een uh, een, een nieuwe inwoner inwonerverzantwoord. Hubert Braat heet die. Die zit uh, daar achter en die wil een bakfietsrally organiseren. En het geld wat hij daarmee ophaalt. Het is de bedoeling dus dat je met, een, met je eigen bakfiets, met de kinderen, in een bakje uh, mee fietst. Oh, die bakfietsen. Ja. Die bakfietsen. 50 euro uh, deelname. Het uh, opbrengst van, uh, van de bakfietsrally, dat gaat naar uh, de Daniel Den Hoed uh, kliniek. In Rotterdam is dat ja. volgens mij. Ja. En uh, hartstikke mooi initiatief. Hartstikke mooi doel. Uh, uh, en prachtig mooi. Het ja, dus ziekenhuis uh, uh, die... Uh, kanker bij kinderen precies ja ja, ja en die doet het volgens mij uh, in een uh meer in, een, in, in de vroegste fase wat ze nu uh, onderzoeken. Oh dat zou kunnen, maar goed, ja. het, is een, het is gewoon een ziekenhuis op zichzelf. Uh, Oké, okay, maar in ieder geval uh, hij wilde dat graag organiseren. Uh, uh, maar alleen wat nu, wat ik zie wat gebeurt is, uh, hij heeft geen communicatie op de Zandse scholen gedaan, omdat de schoolvakanties al waren begonnen, hmm? voordat hij zijn vergunning rondkrijgt. Dus dat was uh, uh, een gewisse kans nummer 1. En punt 2 uh, uh, zijn start is heel erg Vroeg. Dus als hij finish is, dan begin ik net maar pas met de baan op te bouwen. Oh. Dus de samenwerking gaat een beetje langs heen. Dat is erg jammer. Ja. Dus, dus je blijft nu weer in een parcours zitten voor anderhalf uur. Ja, zonde. Ja, een ja. beetje zonde, ja. Dus ik weet niet of je nog een leuk initiatief hebt voor binnen een week? Nou ja, je, hier nee, bij, maar, je mag hierbij een oproep doen. Nou, voor een volgend jaar dan weer. Als ik uh, wel een andere dus, gek dus, vind die, uh, die iets wil doen op mijn step, parcours. Een step rally, uh, qua, ja, denk ik het leuk. Bij een, Doe maar mee. Uh, even een step wedstrijdje. Ja, de, die hebt iedereen voor en wel. ZFM wilde er nog meedoen. Maar die hebben geen zonden, denk ik. Nee. op de radio. Dus pik de step van je zoon en kom mee. Wij zijn net uit de luieus, dus we wonen nog een stepje. Ja, we kunnen natuurlijk ook nog kijken of we misschien een scootmobielrace kunnen doen. Scootmobielrace, ja. Ja. Nou, dus, ja, er valt eigenlijk van alles te verzinnen, nou, Arlon. Maar... Ik hoor het graag. Ja. Zeg race. dat ik doen. Ja, daar <laughs> heeft... hebben we er maar twee van in Zandvoort of vier. Uh, maar, we, ja, ja. Maar goed, heeft Ibel dus een leuk idee voor, um, om voor, nee, na de Solex race Kijkt nog van we door, door ja. gebruik te maken, dan moet hij zich melden bij Arlon Berg. Ja, uh, een heel makkelijk nummer. Ik ga hem maar gelijk roepen. 0623, 26, 26, 26. Nou. Hoef je niet eens op te schrijven. 23. Zet hem nog even op stil voordat ze allemaal gaan melden. <laughs> <laughs> Goed. Ja. Uh, Arlon, ehm... Um... Uh, dat, uh, dat, die Solux Race Daar gaan we maar even naar terug Het heet het Ludieke Holland Casino Solux Race, dus ik mag aannemen Dat Holland Casino daar een Mijn hoofdsponsor effect... is ja. Ja. Dus, Maar waarom uh, Ludiek? Nou het is Ludiek, kijk het heeft niks met snelheid te maken Het gaat niet om uh, hoeveel rondjes Je rijdt, die is de winnaar Het is uh, uh, Wie het leukst verkleed is, die wint uh, de grootste beker Van de originaltijdsprijs. tijdsprijs okay. Dat is uh, het Ludieke eraan uh, Voor de rest uh, gaan er uh, nou, bijna elk rondje Maar uh, gaat de bel Die dan langs de, de Start-finish wagen langskomt Die krijgt een premie, we halen allemaal premietjes op Allemaal cadeautjes zijn het voornamelijk Of nou een plantje is van de bloemenwinkel Of een kaasmandje of Een uh, haringbon inderdaad Een haringstrippenkaart uh, Dat zijn allemaal uh, leuke haringstrippenkaart. prijzen Ja, dat is een actie van mijn tweede broer Die heeft een haringstrippenkaart, koop je een stripkaart Voor uh, 15 euro en dan kan jij uh, Met je stripkaart uh, 10 Haring uh, en uh, een halen wanneer jij de zin in hebt. Dat wordt een aardig stil Ja, ja, leuk. Ja, ja ik in boulevard. <laughs> Goed. Ik krijg er nu vast eentje meer voor weg te geven, denk ik. Ja, nou, dat knippen we eruit, Arlon. Maar dat um, kan allemaal in deze live uitzending. Kan allemaal. Ja, ja. Goed, Cor. Nou, uh, jij hebt vast ook nog een, uh, wat te vragen. Nou, wat ik me nu zit af te vragen. Als je inderdaad toch dat parcours aanlegt... Ja. is het misschien leuk om een, uh, ja, een soort werkgroepje te gaan, uh, gaan samenstellen... die dan de hele dag gebruik gaat maken van dat parcours. En als je dan inderdaad een, een, een, een rally gaat maken voor bakfietsen... wat dan ook zou kunnen op dat parcours... Ja. En jij bent daar toch al met je Solex. Hè? Ja. Dan zit ik meteen te denken: van ja, je kunt natuurlijk ook nog iets doen met scootmobiels. En je kunt ja, misschien iets met we de. We kunnen de, er alles segmenten. mee doen. Het is doodzonde, het is anderhalf uur. En het kost uh, alles bij kaas te. Eh. Nou, al, alleen al. Uh, uh, ik heb EWO natuurlijk nodig. Uh, verkeersregelaars, maar dat is niet zo heel duur. Maar wel uh, het dranghek, uh, dranghek: is echt uh, prijzig. Uh, de jurywagen: uh, uh, geluid is overal rond het parcours. Het, uh, wij zitten op een begroting tussen ruim 7000 euro. Uh, alleen al voor die vaste lasten. En in anderhalf uur... Uh, ...breek je het weer af. Het is echt doodzonde. Kijk, wij beginnen de straat... ...de straat pas af te sluiten... ...om vier uur middags. Omdat dan de winkeliers... ...geen last hebben van ons evenementje. Ja. Uh, de Solexace begint dan ook... ...pas om half zeven. De eerste start. Uh, maar uh, uh, eigenlijk is het parcours al klaar... vanaf half zes, laten we zeggen. En dan zouden we makkelijk... ...een avondprogramma kunnen maken... ...tot tien uur avonds. Dus zijn uren zat wat nog in te vullen is... waar we. Er niks mee doen. Dat is wel leuk om naar. Uh, even te Nou, uh, ik hoor dat graag. Rolschaat. Wie weet krijgen we energie voor volgend jaar. Ik hoor het graag. Skaters. Dit is zat uh, te doen, midden in de Altenstraat joh. Een unieke kans. Nou, je hebt ook van die uh, mini-scootertjes, daar mag je dus niet meer op rijden, want dan krijg je van die uh, van die ketting uh, uh, bekeuringen. Uh, ja. Maar dat zijn van die kleine mini scootertjes en dan kun je dan oh, ja. mini bikes. Op parcours daar kun je dan wel op rijden. Ja, ik heb daar ooit wel eens aan gedacht om een wedstrijd te houden hier met mini-bikes. Want die dingen zijn hartstikke grappig, maar die gaan wel loeisnel en dan ...komen wel weer andere voorzichten, ...dat je ook dan met ja. stro moet... ...vanwege de veiligheid... ...en dan komen er wel weer wat bijkomende kosten van, Vanwege je parcours, hoe hard mag het maximaal gaan? Nou kijk, die Zolexe... ...die gaan maar uh, 30... ...en als er een opgevoerde tussen zit... ...zal die misschien 40 gaan... ...maar uh, uh, met de veiligheid is er dan een dranghek... ...is dan uh, genoeg voor, uh, voor afzetting... Ja. ...en waar de oversteekpunten zijn... ...daar hebben we verkeersregelaars staan... Ja. ...dus dat is allemaal goed... Uh, maar als je nou soort... met een sneller uh, uh, grappig dingetje komt... Uh, nou je ja, kijk, we kan... hebben wel eens één uh, mafkes meegemaakt, die was 70 uh, reti-zolex. Zo. Dat was echt gewoon, ik, die had, ik weet niet wat hij allemaal voor krukkassen en weet ik voor wat verbinder erop had gezet. <laughs> ja. Maar uh, die wil we gewoon uh, eventjes laten dimmen, weet je wel. Want oh, het ja. gaat hier echt om het ludieke, het heeft niks met snelheid te maken. Ja. Dus... dus de bedoeling is dat mensen een beetje verkleed en ludiek... Ja, uh, ja, ja, ja, de... ja kijk, je ziet dat in, de, in het adviesje al, wat uh, de leukste deelnemers zijn. krijgen nou allemaal dat, Ja, of het nou uh, uh, de ijshandel is die elk rondje andere uh, bouwmateriaal op hun rug meeneemt. Of we hebben een, uh, een uh, Louis Reinders uh, altijd de erg... Een muziekpaviljoen. Ja, Louis Reinders, ja. de timmerman. Ook okay. heeft een muziekpaviljoen muziek nagebouwd. Afgelopen jaar reed hij met, uh, uh, met een garnalenpak. Hij heeft nog eens een keertje gereden met een barbecue op zijn solex, met zijn schoonzoon. Hij heeft nog eens gereden met Borderdrop, dat hij uh, gek werd van de hertenoverlast, omdat hij aan... Uh, vlak bij de Franswaarstad woont op Facebook uh, het Antwoord, laat ja, ja, ja, ja. laten die maar meedoen eh. dus uh, we hebben hoe uh, ludieker, uh, hoe leuker eigenlijk ja. want dat is ook hoe kom voor ik nou aan een Solex nou uh, ja je of je koopt hem en ja. heb je hem niet dan uh, wij als organisatie huren elk jaar Solex in en die verhuren we dan uh, aan mensen die graag een keer mee willen doen het is natuurlijk een hele ervaring en beleving want uh, uh, het is echt ludiek, het is gezellig. Uh en ja, je moet eigenlijk ooit één keer in je leven aan de Solexace hebben meegedaan nou, al is het hoor. maar later denk je, het was leuk in Zandvoort maar ik heb het nog nooit meegedaan, Wat stom was dat eigenlijk Ja, ja, ja het is de nou, kans jongens wij, wij gaan kort draaien, verkleden als radio en dan uh, nou de prijs daarvan is ook heel erg schappelijk als ja. je één mans namelijk meedoet, dan is het 35 euro uh, voor mee te rijden met de is een half uur, van half zeven tot zeven, of van half acht tot acht. één mans is 35 euro, maar rij je twee mans mee dan kost het maar 50 euro Oké, okay, heb, uh, heb je een avondvullend uh, programma. Ja, ja. En je hebt ooit in je leven meegedaan. Precies. En uh, het wordt ook nog uh, allemaal op de foto vastgelegd, uh, zie ik. Ja. Of er wordt heel veel gefotografeerd. Ja, maar het gaat. Ja, het is, uh... Iedereen voor zijn lol. Kijk, waarvoor wij, voor, uh, wij uh, dit uh, doen uh, de SolX en de zeepkistrace, dat organiseerden wij ook ja. uh, als stichting. Uh, wij vonden gewoon dat er af en toe uh, wat leuke uh, oude stadsvoortse dingetjes uh, moesten zijn. Nou, de zeepkistrace hebben we toen teruggehaald. De wielerronden hebben we een poos gedaan. Dat was alleen financieel niet meer te, te doen. En de zowelksrace, dat zijn een paar van die kleine dingen wat toch een, een gezellige sfeer geeft in het dorp. Zeker. Nou, ik, uh, ik, ik denk dat er vast wel wat ideeën gaan komen vanuit de Zandvoortse uh, bevolking. om uh, in ieder geval gebruik te gaan maken van de aangelegde baan straks. En, uh, ik. ik, ik... Er moet gewoon Segway moeten worden aangeschreven. ik wil gewoon dertig van die Segway's hebben rondrijden. Ja, dat zou ik ook wel willen. Ja. Ja. Misschien kun je ze verhuren, is er, verhuren? Is er iemand die ze verhuurt hier? Ja, hier in de Halterstraat, Raymond van Duin, maar ja, die heeft er met twee staan, joh, dus dat schiet niet op, heb je een 1 tweetje. Ja, ja, ja. Dat ja. altijd, Nou, goed, dus even kijken. Arlan, dankjewel nou, wel je, als je Wel, als je wil vertaartes en, en uh, meneer Gertone erop zet, dan weet je wie er wint. Dan is het weer Taten, want die rijdt Toon in de hek, Oh, ja. ja, dat is uh, oké. Okay. Nou, misschien is het wat voor, voor uh, het uh, gemeentebestuur, maar uh, we wachten het rustig af. Ze zouden wel mij moeten doen, vind ik. Arlan, ja. uh, dankjewel voor je komst naar de studio. Veel succes met, uh, met de Solux Race. En uh, nou zet hem op. Hè, dat, en we hopen met jou dat het een, uh, een hele avond gaat worden. Ja, bedankt weer. Oké, okay, goed. Kort. We gaan eens eventjes uh, luisteren naar een uh, leuk stukje muziek. Ja. En dat is? Nou, dat... Ja, dan moet ik jullie schijf openzetten. <laughs> ja. Doet hij het niet of doet hij het wel? Doet hij het wel of doet hij het niet? Ja. Ja. Ja. ja. ja, ja, ja. Nee, nee. Het had toch gewoon een, uh, een plaat moeten zijn van Van, van Niel. Die doet het altijd. Ja. Ja. ja, nou, dat is dan toch jammer. Ja, Ja. ja, ja, maar ja het ja. zoweligste lied gaat niet durven. Uh, het zoweligste lied. Dan nog, nog één keer nog, proberen. Ja, komt die? komt-ie. Ja, komt-ie.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 op een Solex zit je als een miljonair. De zondags ging hij tuffen naar familie op bezoek en ome Jan zei, klomp is een juweel. Ik heb een flinke spaar voor beetje, zeg ik over twee, voor mij een en nog één voor tante Neer. In een hoekje van de kamer in haar eigen schommel, zijn oma stil te kijken voor ze heen. Toen zei ze plotseling, zegt Jan, is misschien een malle vraag, ik betaal het zelf, mag ik er dan ook in? Als ik op zo'n Solex zit, ik heb zo het gevoel, zit ik fijn op mijn gemak, net als in mijn schommelstoel. Op een Solex, op een Solex, zit je als een miljonair, je hoeft alleen maar op de stappen.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 hij sprak wij met z'n allen, richtte hier een clubje op, een Solax-club genaamd De Vriendenschaar. Ome Jan der Tenningmeester, wij door Tante Neel, als voorzitter was Jan nummer één. Zo kreeg dan iedereen een baan, en toen was het voor elkaar. Oma riep ik, ga met jullie overal heen. En wanneer ze rijden gaan, dan klinkt er langs de straat altijd weer hetzelfde lied, luid gezongen in de maat. Op een solax op een Solex, zit je als een miljonair. Je hoeft alleen maar op de stappen, en dan maar fietsen zonder trappen. Met een liter benzine ben je klaar, genoeg voor honderd kilometer, ga maar. Op een Solex, op een Solex, zit je als een miljonair. Nou, en ja, sorry? Ja, dat was Max van Praag met de accordeon van Jan Goordensen. Het Solex lied uit 1950. Ik vond dat heel toepasselijk 1950, voor het ja. voor dat onderwerp. Ja. Nou, misschien uh, schalt dat lied dan volgende week zaterdag wel door de speakers van de Geluidswagen en door de straten van Zandvoort. Dat is natuurlijk wel een heel mooi toepasselijk liedje. Dat hè? Is 61 jaar oud. Ja, dat is ongelooflijk. Fantastisch, hè? <laughs> ja. En dat allemaal zonder kraken en krassen. Ja, ja. Uh, we gaan even naar de agenda voor de komende week. Uh, het is natuurlijk razend druk uh, met uh, de evenementen in, in Zandvoort in deze periode. Dat kan je allemaal uh, teruglezen op uh, www.zfmzandvoort.nl En dan ga je even naar uh, de hoofdstuk Zandvoort. En daar vind je alle nieuwtjes en wetenswaardigheden van het dorp. Maar goed, uh, ik zal het even in de grote lijnen met jullie doornemen. Daarnaast aan donderdag 25 augustus om uh, 17.00 uur zal de nieuwe Nederlandse kampioen zandsculpturen bekendgemaakt worden tijdens de feestelijke opening op het Badhuisplein. Um, daar is natuurlijk ook een website voor: www.wssa.info En dan ga je naar uh, slash albums. De omschrijving: Zand, uh, Zandkunsten, daar zullen vijf werken met het thema Walk of Fame. Die we natuurlijk ook hier in Zandvoort hebben liggen. Waarbij de deelnemers van beroemde, van een beroemde de Zandvoort met daarbij behorende object uitbeelden. De organisatie van de kampioenschap ligt in de handen van de Zandacademie. Nog nooit wel gehoord, jij Cor? Zandacademie. Zandacademie, wat moeten we ons daarmee voorstellen? Ja, ja, dat, dat is volgens mij van de strandtenthouders of zou die iets met strandtent, uh, strandkastelen... Nou ja, het is hier wel onder auspiciën van de World Sand Sculpting Academie. Nou, geweldig zeg, en het is een organisatie die al meer dan twintig jaar wereldwijd competities organiseert... Op, het, op dit gebied. Ja, er schiet me wat te binnen. Ik ben ooit een keer in België geweest, ook bij zo'n zandsculpturen uh, tentoonstelling. Dat was een, uh, een gebied, uh, nou, zo'n beetje ter vergelijking van de, van de Paddock. Oh. <laughs> en dat was dan helemaal volgebouwd met allemaal zandsculpturen. En dat waren echte meesterwerkjes. Ja, ja, dat ja. was inderdaad ook een wedstrijd aan verbonden. En dat was echt meters hoog. Ik vind dat dat stortig in elkaar. Maar ja. ze schijnen dat zand te voorzien van iets waardoor het hecht. En dan kun je het gebruiken als een soort uh, cement. Ja. Straat regen en dan zakt dat in. Maar uh, oh. dan. Uh, oh goed. dat dus ja. moet wel mooi weer blijven. Ja. <laughs> Oké, okay, nou goed. Um, dan verder. Um mm uh, even kijken, wat heb ik hier. Woensdag 24 augustus is om half 11 culturele sloppieswandeling wandeling met gids in het centrum van Zandvoort. Start op de Bakkenstraat 2B. Prijs is 13,50 euro pp. En elke woensdag kunt u gaan slenteren door de oude straten en steegjes van Zandvoort... onder begeleiding van een deskundige gids. Ook inbegrepen in het arrangement zijn een bezoek aan het Zandvoortsmuseum, Juttersmuseum... een uh, kopje koffie of thee en een overhoorlijk puntje gebak... Dat is als het anders al dan een haringstrippenkaart. Eh. Ja. Ja. Um, nou, verder uh, hebben we nog natuurlijk op maandag, de 22 e augustus, ja. hebben we het tango hè, bij Meijer aan zee. En, okay. uh, de prijs is een vrijwillige prijs, dus dan mag je zelf bepalen wat je daarvoor uh, betaalt. Uh, El Kompas en El. Hé, wat staat die naam? Nou? Kabekayo. Cor, je moet een bril. Ja, ik kan het niet lezen. Ja. Nou, er wordt in ieder geval een uh, leuk zomers initiatief gedaan. En uh, zij verzorgen een openluchtsalon in, in Zandvoort. En beslecht weer wordt er uh, uitgeweken naar een binnenlocatie. De, het gaat dus altijd door. Nou, de muziek oh. wordt verzorgd door DJ Wim. El Kabekayo, zo is het. En een enkele gast-DJ. Dus het is in ieder geval erg leuk om daar eens naartoe te gaan. Nou, nou, nog een weetje is de zomerexpositie in de Agatha Kerk dat uh, eindigt op zondag 28 augustus georganiseerd door de lokale raad van kerken en jullie kunnen daar uh, terecht uh, voor de schilderijen, foto's en andere kunstwerken die daar hangen met het thema heilige plaatsen en uh, gemaakt door onze eigen Zandvoortse kunstenaars en, uh, en een paar uit de omgeving. Je kan er terecht van twee uh, uur smiddags tot vijf uur en, uh, en zondag morgen naar de kerk. Ja, ze, nou ja, er is toch smiddags nooit een kerkdienst, maar goed, maakt niet uit. Uh, ook dan is hij al open natuurlijk, zo is het. Nou, en als laatste, want het is alweer bijna afgelopen, dit programma. Oké. Okay. Op 26 augustus vanaf 9 uur smartlappen en levensliederen zingen in Café Koper en de prijs is gratis. Cafékoper.nl: Gezellig met een accordeon is het uh, smartloppen en levensliederen zingen. Nou, er zijn uh, tekstboeken aanwezig. Iedereen is welkom. Zangtalent is niet nodig, dus zelfs jij kan komen, Benno. <laughs> nou, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Goed, deze uitzending werd gemaakt door Roy Haldeman. Hij was voor de techniek redactie in handen van Yvonne Roosendaal en Ellen Janssen. En Yvonne die sleepte hier van boven naar beneden met koffie. En de presentatie was in handen van Koordraaier en Benno Veugen. Wat ons betreft graag tot een volgende keer en een hele fijn weekend. Dag! Ja, hier is Ruud, ja. met zijn eigen minuut. Eh, uh, in het regeerakkoord. En zegt Ria tegen mij, Ruud: ja. De vuilnisman staat voor de deur. De Ik zeg nou, zeg maar, dat we niks nodig hebben vandaag. Oh ja, maar in het regeerakkoord. was gisteren jarig, hè? Ja, maar dan. Ja. Ik zeg, uh, wat wil je hebben voor je verjaardag? Ja. Toen zegt Ria, nou iets voor mijn hals. Voor m'n hals. Heb ik heb daar een stuk zeep gegeven Oh ja, kijk net. Maar goed, iedere veraakkoord